1 uur, Marjan Kukuk met het NOS Journaal. Opnieuw zijn in Noord-Ierland agenten gewond geraakt... toen ze ingrepen bij een mars van een muziekkorps. Protestantse militanten in Belfast wilden voorkomen... dat een katholiek muziekkorps een mars zou houden. De politie probeerde de twee groepen uit elkaar te houden... en werd daarop met stenen en flessen bekogeld. Daarbij raakten zeker 26 agenten gewond. Vorige week raakte bij een soortgelijk incident... met een protestantse mars zeven politiemensen gewond. De marsen met muziekkorpsen hebben doorgaans een politiek karakter. De katholieken willen dat Noord-Ierland zich aansluit bij Ierland. Protestanten willen dat het land onderdeel van het Verenigd Koninkrijk en dus Brits blijft. In Zuid-Korea is dominee Moon overleden. Sun Myung Moon werd door velen gezien als een sekteleider. In de jaren 70 en 80 kwam hij in de publiciteit onder meer door massale huwelijksluitingen... waarbij rijen, bruiden en bruidegommen elkaar het jaarwoord gaven. Moon zelf claimde dat hij een miljoen volgelingen had. Die werden Moonies genoemd. Critici zeggen dat het er hooguit 100.000 waren. Moon was omstreden omdat hij antisemitisme en homohaat zou uitdragen. Hij was jarenlang niet welkom in Europese landen. De laatste jaren was zijn beweging vooral zakelijk actief. Moons zakenimperium Imperium omvatte onder meer hotels en een Amerikaanse krant. Dominee Moon is 92 jaar geworden. Op de Paralympische Spelen in Londen heeft de Nederlandse atlete Marlou van Rijn zilver gewonnen op de 100 meter in de categorie T44. Van Rijn mist beide onderbenen. Ze was de enige die met twee protheses liep. En daardoor had ze een slechte start. Maar ze wist zich goed te herstellen. Ze liep de 100 meter in 13 seconden en 32 honderdste goed voor een tweede plaats. Het weer vannacht kans op mistbanken, graad of 13. Morgen eerst bewolkt, later zonnige periode, meest droog en 21 graden.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 Uh, welkom terug bij Echte Jan en de Radio Show van Poland en ik ben Jan Roos. Nee, ik ben Jan Eems, kijk beeld, dat je op echtejanne.nl, de hashtag op Twitter is de Jan natuurlijk. En je kunt straks gratis bellen met 0800 1121 voor de, wat een geleuter. En de stelling van vanavond is, als je niet stemt, moet je ook je kop houden over de politiek. Maar nu eerst Jan. Of de stelling van vanavond is, ik hou van Holland, is een bijzonder leuk en aangenaam ah, volksprogramma. programma. Jan Roos moet zijn huis verkopen, dat gaat nooit lukken. Al gaan we zo doen. Ja, nou, ga nou, dan begin jij maar even. Oh, nou. Kom maar. Nee, ik ben er klaar mee. Oké, okay, nou. Bomvol idealen op weg naar een betere wereld... en dat hand in hand met de SP en de PvdA. Maar ja, dan zouden GroenLinks en de rest... best nog wat stemmen tekort kunnen komen voor de Linkseilstaat. We proberen een coalitie te vinden met onze hoofdraad Jesse Klaver... GroenLinks-ideoloog en Kamerlid. Nog wel. Ja, nog wel. Vier c je zou op plek 4 staan. Kijk, die Dibi, Tijd is lekker. Die gaat die op de die eerste klootje de, de heleboel en ja. dan gaat hij op 10 staan. Dat kan ik ook. Dan weet je zeker dat je niet gekozen wordt. Wacht, maar op vier! Ja. Oh, dat is echt die schopstoel, hè? Heb je al een ander baantje erbij? Dat je denkt van, nou, eh, als ze je, als je me op drie zetels eindigen, dan heb ik tenminste nog wat. Er is geen sprake van, ik heb alle vertrouwen in dat helemaal goed gekomen Nee, want laatst, Jesse is, het, is dus nog niet oh. uh, afgestudeerd. Die zat net in een, in een, in een, in een traject, hoe noemen ze het nou? nou? Een, een schakelprogramma. Een je wel. wil zeggen, ik heb een bachelor, maar ik heb geen master. Juist, precies. Ja. dat Jan, dus hij heeft nog geen master en wel een bachelor. Oh ja, dus je moet nog gewoon even door. Als het niet lukt, dan is het Telt een bachelor niet? Nee, maar omdat je maar misschien ja, niet doorstudeerde. Door wil je niet doorstuderen? Oh. weet ik nog niet. Ik hoop nog even voorlopig even Kamerlid te zijn. Laten we ja, het even hebben over die 12 september. Wat hartstikke leuk. Uh, we gaan met z'n allen naar de, de verkiezingen. Ik vertelde net nog iets moois over Jolande. Zeg maar hoe, hoe goed, waarom zij zo supergoed is. Oh ja, oh, de, meen je de, nou? Ja, waarom ze echt supergoed oh, is. Wil super. je dat even doen? Het CPB had een fout gemaakt in onze doorrekening. We zagen allemaal dat er iets fout was. Ik zat met, met, met, met misschien wel vijf medewerkers zaten we te kijken. Wat is hier mis? En we kwamen er maar niet achter. Nee, Jolande, Jolande komt binnen. Jolande komt binnen. Die pakt dat boek. Die, zet, die pakt de pen. Die gaat even gerekend. Zegt ze, dit moet het zijn. We gaan ermee naar het CPB. En ja, dat is het. Dat is Jolande. Die, is, die doorziet zo goed zeg ja. maar, hoe een begroting ja. in elkaar ja, zit. Moet je niet ja, is die... dan moet niet iemand ja, jaloers dat is ja, leuk hoor. Een charismatische figuur hebben. Hm. En, een, en een Jolande die dan achterin met een klein telraam zit. Van maar ze <laughs> zit niet. <Ja>. <laughs> <Uitereen>. <laughs> heb je vandaag wat Buitenhof bijvoorbeeld gezien? Dan ja. zie je ook dat ze niet ja. alleen maar met een telraam kan kijken. Hé, hey, waar zit de fout? Ze kan het ook nog uitleggen en ik debatteren. Heb, ik heb naar Buitenhof gekeken ja. en toen dacht ik. Ik ga nu een beetje vervelen. Oh, ah, dat vind ik jammer. Die st Die haar stem is uh, een, een, een beetje een afschrikwekkende stem. Dat is gewoon wat het is. Uh, uh, ze kan heel boos kijken. Je weet uh, het achter en skant effect. Als een vrouw boos gaat kijken. dat zijn we weg hoor. Die vrouw is uh, waarschijnlijk een hele goede econoom. Ik, ik denk dat het een lieve schat is. Uh, uh, ze, waarschijnlijk uh, klopt haar hart nog op de juiste plek. Allemaal leuk en aardig. Alleen, ze trekt niet. Ja, maar ja, maar dat is wel belangrijk ja, maar, in de politiek. Maar, maar, maar ik geloof ook zeg maar, ik geloof ook in de politiek dat je daar niet te snel uh, mensen moet afrekenen op of het nou goed of dat het nou slecht gaat. Femke. Groot voorbeeld ook voor mij. Die heeft haar eerste verkiezing het ook niet goed gedaan. Weet je nog dat iedereen ook zei. Het lijkt de koningin wel. Ja die verloor toen drie zetels. Maar dat was niet 60%. Maar we zeiden. Ze stond toen in die verkiezing. Ze er ook slecht. Toen stond het ook nog zo'n tien dagen voor de verkiezingen. stond het er ook ongeveer zo slecht voor. Dus het kan nog alle kanten op gaan. En daarom. Het is nog tot 12 september duurt het nog heel lang. En ik heb er nog alle vertrouwen in dat we gaan stijgen in die peilingen. Job Cohen die zei op een gegeven moment. Op een moment op Twitter, uh, we dachten al dat hij dat niet meer deed. Tenminste, nee. Hij liet het altijd doen, maar ja. tegenwoordig ja, heeft hij tijd gehad. Zei zei hij, wat verdomme, wat, ik staagde die Samson. Wat, ja. een, wat heeft hij dat goed gedaan ja. met, met zijn stropdas en mooi verhaal. Hè, dat ja. Femke, alsmaar ze nogal stil, hè, over je landen. Ja, maar die twittert überhaupt niet zo heel... Die twittert heel veel, maar niet zozeer over, uh, nee, over GroenLinks. Dat snap ik. Dan is dat niet een beetje vervelend? Want nou, zij is uh, toch... Hè, waar mensen heel erg warme gevoelens ja, voor in de onderbuik krijgen. Ja, je moet Dat je altijd het, het orakel van diever zitten. Je ook niet ik ben heel blij van? dat wij een, geen traditie hebben van partijleiders... die zich nog overal tegenaan gaan moeien. Maar, dat, uh, is, is, dat is een voordeel in uh, slechte, zou slechte niet, tijden, maar Zou het niet tijden? een uh, zeteltje waard zijn als Femke zegt... Goh, wat is die sap toch goed, Dat laat ik helemaal aan Femke, wat zij al dan niet wil. zeggen. Jij bent campagneleider. Zou je het niet prettig vinden als ze dat zo doen? Rien, rien. Jij bent toch stratege? Is het niet strategisch Femke, als met de geliefde oud-leider zegt is, van... Uh, nou, die sap, als dat je, is maar een. Als strategisch, is het volgens mij belangrijk om het zo min mogelijk... over strategie te hebben op de radio. Maar ik vind het echt aan Femke uh, om daar zelf over te... te. Die gaat er gewoon zelf over wat ze twittert of niet twittert. Ja, dat doet Job Cohen ook. Maar ik denk nou, dat nou, Samsung wel... Nou ja, ben je blij met een duwtje in je rug van Job Cohen? Is ja. <laughs> Goed, laten we verder gaan met de volgende vraag. <laughs> nee, ik ben een beetje stil van. Uh, uh, Oké, okay. we gaan dus even lekker hoppen de pop uh, 12 september ja. in. Uh, we vullen het precies zo in zoals zeg maar, de gemiddelde uh, peiling op dit moment is. Jullie komen op vier zetels. Hebben jullie dan eigenlijk ook het idee dat je dan ook wel zou mee mogen doen? Want het is natuurlijk uh, heel treurig: hè? vier zeteltjes. Vind je dan dat je, dat je wel regeringsverantwoordelijkheid zou moeten nemen? Of zou je nu zeggen van nou, misschien moeten we even ons best doen, kijken of we kunnen stijgen en daarna iets gaan doen? Nou, nou, wat zou het moeten worden dan? Ik vind, dat je, ik vind dat je als, als, er, als je nodig bent zeg maar voor een, om een stabiel kabinet te vormen... Hè, wat op een meerderheid in de Eerste en in de Tweede Kamer... voor de verandering lijkt me dat wel aardig zou kunnen rekenen... Nou ja, dan vind ik dat je altijd moet kijken wat kunnen wij daaraan bijdragen... Uh, kunnen wij voldoende punten binnenhalen... die voor ons belangrijk zijn. Nou, zeker als het over duurzaamheid gaat. En dan denk ik dat je nooit moet weglopen voor die verantwoordelijkheid. hij ah, wordt per maar, definitie ook moeilijk met vier zetels. Bes, maar bescheidenheid, bescheidenheid, als je verliest, uh, de verkiezingen verliest... ja, die past je. Uh, maar je moet nooit weglopen voor die verantwoordelijkheid. Dat zal GroenLinks ook nooit doen. Kun je niet een beetje even je wonderlik en daarna even uh, zeg maar, gaat SP'en, zoals ja, dat vroeger? Ja, dat, vroeger. ja dat, ja, dat is makkelijker, maar dat zit, dat zit gewoon niet in ons boe, DNA. Dat is, boe, niet, dat is in ieder geval niet hoe ik ben. Dat is niet hoe ik de politieke ben gaan. Zeker niet hoe ik de komende jaren politiek wil bedrijven. Langs de zijlijst staan en te roepen, zoek het allemaal lekker zelf maar uit. Zo werkt het niet. Als je verantwoordelijkheid kan nemen, dan neem je die. Uh, paars plus, hè? dat is dan de enige mogelijkheid. Mm, nou, dat zou kunnen. Nou, over links kan niet. Dus dat, daar zijn we al snel uit. Dus dan wordt het paars plus ja, ja, waar je mee D66, kan D66, D66, D66 geeft aan dat ze in ieder geval niet over, uh, over links vullen. Dat vind ik jammer. Uh, paars plus, dat zou, dat zou, dat zou dus uh, getalsmatig geloof ik nu ook wel een mogelijkheid zijn. Ja, ik zelfs vind het ook nog paars, steeds... gewoon zonder ik... uh, de, uh, GroenLinks ook. Ja, paars... Uh, nou ja, paars zou... Volgens mij komen ze nu op 74 zetels. Nee. Was dat, ik, dat ik zag, maar goed, paars uh, komt, ook in de, komt ook in de buurt. Ja, dat is een mogelijkheid. Ik zou het mooi vinden als je met de linkse partijen iets zou, uh, nee, maar dat kan uh, zou kunnen doen. Nee, maar daar hoeven we niet over te hebben. Als dat, het CDA dat, meedoet dat, dat en D66... Dat gebeurt, na de verkiezingen gebeurt er heel veel reis. Kijk, als de SP heel erg wint, is het ook heel raar om te zeggen... we houden jullie er sowieso... jullie hebben de bruine bonen toch al ingeslagen. Ja. Dus dan is het zonde om ze er helemaal buiten te houden. Nou, uh, heb je even... Waarom zouden ze er niet uit kunnen? Kunnen ze een hele grote oppositiepartij vormen? Ik, ik vind dat als, je, zeg maar, als, de, als de VVD het risico heeft genomen om met de PVV als gedoogpartner te gaan, uh, gaan regeren... dan vind ik het heel raar als je van tevoren zou zeggen dat je niet met de SP uh, een kabinet zou willen vormen. Nou ja, het heeft toch ook wel te maken met de inhoud van een partij, niet alleen maar met een aantal zetels. Nee, dat, dat zat lekker op orde bij de PVV, de inhoud. Nee, heel goed, maar daar kan je natuurlijk over debatteren. Ja, maar goed, daar is je daar is toch heel duidelijk over. Het is geen probleem. GroenLinks kan gewoon met Nee, de Maar je ziet dus dat, dat het experiment met, met de populistische partij als de PVV niet functioneert. Nou, dan moet je toch ook niet nog een keer gaan doen met, met de met populistische nou ja, links. dat hangt. Kijk, volgens mij, moet je ervoor, moet je ervoor, volgens mij moet je een paar dingen van tevoren verankeren in zo'n zo coalitiebespreking. Dat is één, geen gedoogconstructies meer. Nee. En het tweede is, en daar zat het groot probleem: de, de economische crisis. Hoe ga je die aanpakken en hoe kijk je tegen Europa? En als de SP blijft volharden in een anti-Europa-standpunt... Dat nou, vinden ze zelf niet, hoor. Is nou, dat vinden. vinden ze helemaal nee, dat, niet. Dat, zeker nog, dat, dat is ze dat, volgens mij uitermate onderhandelbaar. Ik, ik, ik weet dat ze dat niet vinden. Maar als je daar geen overeenstemming over kan bereiken... met welke partij dan ook... dan lijkt het me zeer onverstandig om daar een kabinet mee te vormen. Goed, de enige mogelijkheid wordt paars plus. Krijg je daar warme gevoelens van in jouw groenlinks onderbuik? Nou, dat hangt er heel erg vanaf wat we daar gaan realiseren. Zeg maar. ja. Uiteindelijk gaat het niet over met welke partijen je nee, zit. Maar, maar kijk, wat kan je voor elkaar. Kijk, mij gaat het er echt over wat kan je voor elkaar krijgen. En wat ik wil, is dat we die grote. Die... In ieder geval grote belastinghervorming krijgen. Waarin je nu veel te veel belasting betaalt over je inkomen. Vind ik echt dat dat niet kan. Nou, dat is dat het enige en waar je de VVD vindt. Dat en dat je, nou ja, het, pro, het, het probleem is dat zij dat willen weghalen in de sociale zekerheid en ik niet. En ik wil dat weghalen bij bevuiling, vervuiling die grote bedrijven veroorzaken. Bedrijven in Nederland krijgen 6 miljard subsidie per jaar om goedkoop energie in te kopen. Die kopen tot 200 keer goedkoper energie in dan jij in je huis wat nu anderhalve ton minder waard is. Heb je trouwens die uh, Arno Bonte, die GroenLinks-jongen uit uh, Rotterdam, gehoord... dat er vervuilers weggejaagd moeten worden... Uit uh, ja. uh, een van de kloppende hart van onze economie, namelijk de haven van Rotterdam. Ja, dat heb ik gehoord, ja. Vind je dat een licht hysterisch of zeg je, nou goed idee, joh, nou ja, als, als, als, gevaar, als die bedrijven een gevaar voor de volksgezondheid vormen... dan lijkt het me niet verkeerd dat je zegt... één, kan de veiligheid verbeterd worden en zo niet, eh, dat ze daar weggaan. En twee, ik geloof niet in vervuil, dat vervuilende industrie in Nederland de toekomst heeft... en ik geloof in de omschakeling naar een duurzame energie, eh, economie. Ja, begrijp ik wel, maar wegjagen met een hooie vork... Uh, ik ben niet zo handig met gereedschap, dus laten we dat maar niet doen. Nee, toch? Dat wegjagen was een beetje overdreven. Wat, uh, wat, wat wel uh, overaardig is, jullie willen echt niet. de bankensector echt aanpakken. Dat hoor je toch ja. ook niemand zeggen. Dat ja. is daar ook wel even. Jij, jij hoort niemand ja. zeggen de bankensector nou, aan te pakken. Hoor, nee, dat de, de, de, de heel voorzichtige toe. Ik die, hoor die, die niemand zegt. dat niet zeggen. Nou ja, ja nou, wie ja, zegt uh, dat niet? Nou. nou wie zegt niet... Ik vond onze vriendin Hennis daar vorige week voor, ronduit ontwijkend over. Ja, die is daar namelijk... Da, dat dat, dat, dat, dat%, dat such, ouais moet ik toch uh, wel zeggen, Jan. Ik wel, hoezeer ik ook van de vrouw houden, weet je. Maar... Ja, maar ja. goed, kijk, de VVD ziet ook wel in dat er enigszins bewelgen moet worden... op, die, op de, dat het niet meer kan, zoals vroeger. Nou, met maar jullie banken. formuleren dat toch iets scherper. Ja, veel scherper <vidare> zou ik ja. ja. Nou, ligt het nog eens even toe. Ik bedoel, Overal waar je het niet bij mij weghaalt, vind ik een aanbeveling. Nee, nou, ik ga, ik ga, je snapt wel dat ik voor de volgende keer echt plannen ga bedenken... die ze, zeg maar, zo goed mogelijk op jou... Ja, graag, op dat jou, zou euh, mooi zijn, want wij jou zijn de zeg maar. En je verzwakt mijn schouders jou, per uh, minuut specief, he, nu, Jesse. Nee, nee. Ja, nee, maar ik ga kijken hoe we dat nog, nog steviger kunnen doen. Iets met blote wijven banken. doet dat goed met Jan. Ja, uh, ik ga ook van Holland, <laughs> Ja, dat is, ook, dat, dat is wel een aanbeveling om daar ja. nog scherper dan op jou uh, te no. kijken. Hoeveel banken, wat we daar doen, is heel simpel. Banken, bankiers, zijn de grootste nepkapitalisten die je ken. En ik heb echt een hekel aan nepkapitalisten. Dat zijn mensen die nemen risico met geld... zonder dat ze daar uh, de, de lasten van hebben. Want gaat het mis, dan moeten ze wel gered worden. Want ze vormen een zogenaamd systeemrisico. Ja. Hè? Voordat je het weet, rennen we allemaal naar de bank... Toe om ons geld weg te halen en dan dondert de hele boel in elkaar. Die fukken. Dus, wat je moet doen is zorgen één Banken moeten gewoon gaan doen waar ze, waar, waarvoor ze op aarde zijn. En dat is dat wij daar spaargeld stallen als je dat nog hebt. En dat zij dat weer uitlenen aan mensen die een bedrijfje willen beginnen. Of als je een huis wil kopen. Dat is wat banken moeten doen. Dus ze moeten stoppen met, uh, met handel in A en dat soort dingen voor eigen rekening. Je moet zaken en nutbanken moet je daar, uh, moet je scheiden. En ze moeten stoppen met hoge bonussen. Want die hoge bonussen, daar zit een hele grote prikkel in. Dat is niet omdat ik iemand zijn geld niet gun. Uh, maar daar zit een grote prikkel in uh, om onverantwoord gedrag te vertonen. En man managers die grote bonussen krijgen, daar snap ik helemaal niks van. Ik heb een groot respect voor ondernemers. Mensen die dus risico nemen uh, en die dan veel winst maken. Heel veel plezier ermee. Doe er koop mooie spullen van. Uh, geef het weg. Doe wat je wil. Maar managers die zeker voor een bank risico's nemen... en daar niet zelf uh, de, de lasten van hebben als het misgaat... die moet je gewoon aanpakken. Ben je ook voor uh, nationaliseren van bank? Uh, uh, uh, nee, Nee. Nou ja, maar de, de Sommersom-doctrine, zo van als we nou eens die Amro houden... Wow. dan maken we een beetje ja. een, een, een, een beetje degelijke bank van en niet zo... Nee, nee, ik ik geloof niet, nee, soms is het nodig om banken te nationaliseren. Maar om dat nou, om dat nou te zeggen, laten we eens lekker een staatsbankje hebben. Nee, nee, maar omdat je namelijk zegt, eh, eh, banken moeten zeg maar weer eh, nou, nou, terug hervormen... naar waar ze ja. ooit voor bedoeld waren. Maar hey, daar heb je geen flikker over te vertellen. Natuurlijk wel. Dat is gewoon een particulier bedrijf. Nou ja, een is een commercieel bedrijf. Ja. Daar kun je, daar, daar je tegen me roepen en dan zeggen ze: Oh, is dat zo? Oh. Ja, dan maken we toch, maak je wetgeving zeg maar, waarin je vastlegt hoe banken, hè, hoe je wilt dat banken opereren. Dat moet in het Europees niveau. Maar dan maak je afspraken over wat banken wel en wat banken niet. Maar mogen daar, zit, daar zit in, ook grens aan. In Denemarken bijvoorbeeld. He, of in... Scandinavië. Ik van, in Denemarken, in Zwitserland bijvoorbeeld. Daar mogen banken alleen maar annuitaire en lineaire hypotheken aanbieden. Dus geen aflossingsvrije constructies, geen spaarhypotheek. Uh, spaar kan je de overheid gewoon afdwingen. Gewoon een simpel product. Klaar. Er ja, zijn ze ooit gestopt met de hypotheek in de aftrek in Zweden. Ja. Uh, ja. ja er klopt de eerste boel helemaal ja. in elkaar. en Het is klopt. langzaam weer opgekrabbeld. Ja. Dat hebben ze daar in één keer afgeschaft. Dat ja. is wel een groot verschil. Toen klapt het nogal hard in elkaar. Best wel, ja. Ik moet zeggen dat het nu weer heel erg goed gaat. eigenlijk. Uh, uh, dat het ja. daar... is, best wel, is best wel snel gegaan. En ik vind de vergelijking. De VVD komt er altijd mee. Ze nemen ook wel eens Engeland als voorbeeld. Daar is het wel iets beter gegaan. Uh, je moet dat heel geleidelijk doen. Alle grote veranderingen in een systeem die je in één keer doorvoert. Is vragen om problemen. half jaar zwangerschapsverloor voor een vader hè? in Zweden. Goud. Dat is ja. toch toppie. Ja, Zijn ook ik, weet, ik weet niet of dat een half... Ik ken is niet jaar. de precieze termijnen, maar ze hebben veel, we hebben veel uh, zwangerschapsverlof. Jullie willen het opbreken na twee weken? Toen in, in, ja. de, in, in, in, in de top ja. 10 die, ja. die had dat uh, gezegd. Hè? Ja. Ben je er ook voorstander van? Uh, van vaderschapsverlof, ja. ja. Ook voor twee weken? Nou, twee ja. weken, dat mag toch welkom, zeg je Jan. Ja. Die twee dagen vind ik ook wel een beetje barbaard. Ik krijg een tweeling, moet je, naar, moet je naar voren, yes. ja. ja nou. hey, op de barricade, let op. Ja. Ik krijg dus een tweeling, krijg je twee kinderen, toch niet? Ja, volgens mij wel. Dus <laughs> ik zeg tegen die vrouw, mijn vrouw, jongen, die, dat, is, dat is een bevalling hoor, van, van een dat tweeling. Nee zeer, hè? Dus uh, ik zeg tegen mijn vrouw, ik ga even naar de zaak zeggen... dat ik vier dagen niet kom. Hè? Dus ik ga erheen, zo'n zo zo kenaal van pno, die komt met een boekje. Ja, hoeveel zat er tussen, tussen die twee jongens? Ik zeg, nou, drie kwartier. <laughs> Maar dan is er technisch niet gezien nog steeds één bevalling. En je krijgt twee dagen per bevalling. Het is nog niet te geloven. Terwijl de arme mevrouw Roos nog, nog heigend... Nou maar ja, je, volgens mij moeten we samen op de barricade voor mannen. Ik vind het heel raar dat je als man zeg ja, maar. sowieso moeten we dat is een waar meer, nou meer, meer op de barricade, barricade voor mannen. mannen. Dat is ja. een, echt wij zijn Goeden, achtergestelde bewogen be be ja, gedemoniseer, Gedemoniseerd gedemoniseerd. Ook. Ook. Ja. Ik vind op de barricade ik, je, ik bedoel ik hoop ooit nog vader te mogen worden, dan is het toch fijn dat je ook gewoon Ach, eh nou vind ik ook. Aan. Ja, ik, dat moet ik eerlijk wel zeggen. Doe het niet, joh. Doe het nee, niet. is dat beter? Weet je, weet je, oh, lekker je leven ga er lekker, leiden, joh. Zoek een broer of zo die een kind heeft. Ga er lekker spelen. Het gaat, het gaat niet door. Ik zou het niet nee. doen. Echt. Oh, ze vinden het prima, joh. Die, die vrouw heeft de ambitie. Dat zie je. Als je ja, ambitie jawel. hebt, moet je niet in kinderen wel, beginnen. Nee. Dan zit je op een gegeven moment hier met, met een dikke bril en een dikke pens... een beetje slap te houden, ja. joh. Want dat houdt op. Dat ja. is gewoon klaar. Ja, voor mij... Jesse Klaver, mag ik je ongelooflijk veel succes wensen. Dat uh, heb je uh, verdiend, omdat je hier was. Heel sportief en leuk dat je er was. Maar ook omdat je dat nodig hebt. Omdat ja, dat het niet zo goed gaat natuurlijk. Heel veel succes nog in de campagne. Het is bijna 12 september. Dus geef nog even van ja, ja, Absoluut. Ga je er morgen nog flyeren? Ik, ik ga zelf morgen niet flyeren, maar uh, ongetwijfeld zijn onze vrijwilligers weer op pad om uh, druk mensen aan te spreken. Je en twittert weinig ik, trouwens voor een uh, jongen van 26 die campagneleider is. Dat is ja, 14 klopt. dagen geleden. Ja, ik ben niet zo'n zo uh, fanatieke twitteraar. Nee. Maar social media werkt in de campagne. Hmm. En in jouw geval zou Absoluut. ik alles doen. Uh, Absoluut, daarom heb ik ook gevraagd of Arjan Alvasset uh, uh, hoofd social media was. 250.000 ja. volgers heeft hij. Ongelooflijk. Waar haalt hij ze vandaan? Hij, hij, heeft ooit, hij is ooit begonnen met een, uh, uh, met een actie in, uh, voor Palestijn is half-Palestijns. En hij is toen straatnamen gaan veilen. Je kon dan je eigen ja. straatnaam in Heel okay. Palestina krijgen. Maar daar heeft hij zo'n te nou. over, over Aljan Elfazet. Doe maar. Die stuurt mij dus een berichtje beterschap. He? Toen vorige week ziek was. Ga je, je nagaan. Nou. De dat? grote Satan. Dit, dit, dit, dit ken ik als Arjan. Dus 250.000 uh, volgers. Super attent. Ik een beetje zeik over een griepje. Superattente. Beterschap jongen. Ik zeg hey, dat niet uh, wel jongen. Uh, we gaan ermee ophouden. Jesse ja. Klaver, hey, ongelooflijk vraag, bedankt dat je hier was. Als, als, als, als het zo echt zo erg wordt als de pijlen niet uitwijzen, gaan we dan koppen rollen? Uh, wat mij betreft niet. Goed zo. En jouw kop? Wat mij betreft ook niet. Goed zo. Nou, succes ermee. mij. Nou, hartstikke veel succes even en uh, veel plezier. He. Bedankt dat je hier was, jongen. En een goede reis uh, terug. Ja, dank jullie wel. Fijne Mooi. avond. Hartstikke goed. Super, doe. We ah. met Leo. Ah. Leo Driesen. Ja. De man die dezelfde Mickey Mouse-composite nog spannend weet te maken. De ziener van het Nederlands voetbal. De man die echt Jan een sportief geloofwaardig maakt. Het is tijd voor Leo Driesen in. Hele goeiedag, uh, Leo Driesen. Het is weer helemaal meter, hè? Nou. Ja, ik doe alsof, Leo. Wat He, zeg je? Ik doe alsof, heb je me gemist? Nee. Nou, Jan. Nou, wij wel. Een nee, we hele niet. uitzending lang. Maar ik heb er alleen maar onaardige dingen over gehoord. Want hij heeft wel zitten luisteren in zijn pyjama in bed de hele week. Je maar, je luisteren. zitten luisteren. Hij heeft het te herhalen. En nog een keer zitten herhalen. Tot hij elk foutje van Jan naar bij eruit gaat. Ik ja. ja, ik ook hoor. Laat <het> <En dan het> ja, je alles uit te zetten. Dat hele mee. Ik zei nog net tegen euh, Linda. Ik zeg: weet je wie je moet vragen? als Jan Roos toch niet wil. Leo, Leo, Leo Driessen, Je kan geweldig imitaties doen. Je kan heel mooi zingen. Die weet ja. alles van alles. Leo, zou jij ja. erheen gaan naar Ik hou van Holland? Ja. Echt? Ja, Je bent alleen maar jaloers, uh, Jan Roos. Ja, je hebt gelijk ook. Hey Leo! Ja! Uh, wat vond je van het voetbal van deze week? Goed, nou, ik heb hier een lijstje. Mooi. Uh, even over, uh, uh, over uh, uh, Haarsma Buma. Maar Knap, hè? Dat Telst daar een punt pakt in Maastricht. Ja, vind je dat zo verwonderlijk? wonderlijk? Maar Buma, dat nee, is de Ik, veel, ik, ik probeer het nog te redden wat het redden valt. Maar goed, kom maar, Buma, ja. Nee, die, uh, even, even, even, even een zij, zij stapje, maar ik moet, moet ik even aan het hart... Uh, hij zei dat uh, de, de, de tweede feestdagen... Het werd een vraag gesteld. Moeten de uh, uh, katholieke of christelijke feestdagen worden ingeweld voor uh, islamitische of joodse feestdagen? Ja, suikerfeest. Ja, bijvoorbeeld. bijvoorbeeld. En uh, toen uh, zeiden ze bijvoorbeeld tweede pinksterdag of tweede uh, uh, kerstdag of tweede paasdag. Dat zouden we wel kunnen inleveren. En toen zei uh, Buma, die zei, nee, dat kan niet, want dat, uh, dat is uh, christelijke traditie. Oh ja. Wat heeft dat nou met voetbal te maken? Niks, maar het, is, maar het is ook een gelul van Buma, want het waren gewoon die tweede feestdagen. Die zijn ingesteld Vroeger omdat het reisdagen waren, anders konden mensen niet naar de familie toe. Er zijn gewoon een als, dag over als, om te, als, als te komen. Als Leo bij Ik hou van Holland ja. had gezeten en die vraag had gekregen, had hij kunnen vertellen dat de tweede paasdag eigenlijk geen christelijke ja, maar, maar, feestdag is. Maar, maar daarvoor bellen we nee, Leo, Leo toch een reisdag. niet? Bart, gewoon, ja. We bellen Leo toch voor voetbal? Oh ja, maar, ja, maar het is toch een schande dit vind, allemaal, of niet? Vind, uh, ik vind Leo ja, een hele leuke, veelzijdige, en, ja. Leo? Ja? Ja? Ongelooflijk, hè PSV? Nou, even over het uh, Nederlands elftal inderdaad. Uh, Van Gaal heeft uh, weer moedig geselecteerd, maar ik heb toch wel even een paar opmerkingen. Tegen de Turk, hè? Wat zegt u? Sorry. Ja, ja. de Turken, ja, daar moeten we tegen en dan uh, ook tegen Hongarije. Maar goed, tegenstander gaat het nou eigenlijk niet zozeer om. Nou. Het gaat eigenlijk meer om uh, de selectie. Uh, uh, en, ja, zeg, ik vond het wel verstandig uh, of uh, wel moedig dat hij tegen uh, Van der Wiel en tegen De Jong en tegen uh, Van der Vaart... Hij uh, heeft gezegd: van jullie selecteer ik niet omdat je bezig bent met een andere club en je bent met je hoofd op je speelt te weinig. Nou, ze we spelen gewoon in zijn kroon. Kun je ook zeggen. Uh, maar verhaal zei het dus zo. En daar had hij gelijk in. Maar uh, dan vraag ik me af: uh, waarom is niet geselecteerd iemand die geweldig in vorm is en die je uh, op het middenveld kan neerzetten, in de spitspositie kan neerzetten, als Sien de Jong? Waarom zit hij er niet bij? Waarom is Adem Maher niet geselecteerd? Ja, zijn verhaal, ik zie jou alleen maar als een nummer 10 op het middenveld. Nou, ik heb hem vandaag zien spelen, gisteren zien spelen tegen het PSV. Fantastisch in op elke positie. En ik Ondanks, denk dat het verhaal eens even moet gaan praten met uh, Mark van Bommel. Moet gewoon weer goed maken. En dan uh, moet Van Bommel ook geselecteerd worden. Oké, okay, dit is een, een hele andere toon voor je over Mark van Bommel dan vorig jaar. Mooi hoor. Wel leuk dat je gewoon weer uh, helemaal Mark van Bommel-fan bent geworden. Ik heb ook helemaal niet verandelijken. He? Ooit? Nou ja, nou, ja, eerlijk wel, laten we zeggen, mild kritisch. Ja, maar goed, het is, uh, weet je wel, een nieuwe, nieuwe ronde, nieuwe kansen. In oh, de Nederlandse competitie, blinkt oh, hij hier, hier uit, yeah, het is de oh. dus van de beste. Eh, we hebben een quoteje, Eén eh, eh, momentje, we zetten weer een quoteje aan. Ja, ik ben ontzettend blij dat we flippend uh, hebben geplakt in 92 Want ze zegt ja, dat moet 2013. toch zwaar kwam op je moeder. Ja. Dat was uh, de Sleesbecker, Leo, die uh, was blij met zijn uh, Ja, jammer punten. dat het uh, niet te verstaan is, dit fragment Ik ga het even hebben over gertje van Beek. Nou, die, uh, die, die ging tekeer, uh, die, uh, die na, ging na de wedstrijd wel. even tekeer ging over zo? eentje in Rijnen. Nou. En dat vond ik eigenlijk niet zo netjes. Nee, hè, dat ja. ging wel heel ver, hè. Zo'n jongen die dat nog, niet begrijpt, ineens helemaal af zit te branden ja had te weinig inzit. als die jongen als die jongen nou uh, die die plekker, niet scherp. ja dat zal hem geraai zijn ook want je wordt daarna binnen acht minuten uh, met twee keer geel worden afgestuurd ik niet zo handig gedaan die biedt zijn excuses aan bij die uh, spelers en dan uh, vraagt van Beek hoe kan het nou ja ik, ik, ik, was, niet, uh, ik was niet scherp nee. en van Beek die zegt dan toch mogelijk iemand die niet scherp is er is een grote schande dit is maar dan denk ik geen Jan van Beek, als het echt zo was dat, dat Rijnen niet scherp was, wat het ook wel mogelijk betekenen Ja, had hij, die, had hij die niet uitweken aan nee. had hij niet moeten opstellen? Nee, tuurlijk uh, niet. Ja. En ik vind dat je je speler zo naar buiten toe niet moet afvallen, want die jongen bedoelde gewoon, ik let er niet goed op bij die twee acties, dom van mij, weet niet van wat. Dus uh, die zal de volgende keer zich ook wel bedenken om, om nog een keer laten, zijn excuus aan te bieden. Die gaat ja. gewoon een of andere lulsmoes verzinnen. Ja, in de volgende uh, ronde gaan we spreekwoorden doen en uh, laten we een woord weg. En dan uh, is het aan jou, Leo, om te raden welk woord weggaafde. Hoge van vangen veel wind. Leo, wat moet er voor u staan? Ik verstond het allemaal niet. Hoge nee, uuuuh vangen veel wind. Ik denk dat we een heel diep trauma bij Roos hebben geraakt. We, doen, we ik over Holland. Hoge, uh, ja, u, ja. oh, okay. u veel wind. Wat staat er op dan u? Dan... Hè? Uh? Ja, geen idee. Weet je wat een spel is? Dat hebben mijn kinderen ook. Hè. Dan krijg je zo'n uh, groot pakket op schoot. En dan ja. moet je elke keer, als je de vraag goed hebt, mag je het pakket doorgeven. Maar na 4,5 minuut. Dan begint het te roken en te sissen. En als je dan het pakket hier poten hebt, op het moment dat de 4,5 minuten afgelopen zijn, ontploft het. Oh, leuk. Ik kan niet verklappen wie het overkwam vanavond, maar het was redelijk hilarisch. Ah, oké. Okay. Frans Bauer? Uh, nee! Hé, hey, trouwens Jan, dat ik denk dat Jan Roos heel erg jaloers is. Want als, wanneer, wanneer is het al uitgezonden? Ik hou van nog. Nee, op. nee, nee, dat, is, dat, dat, duurt, dat duurt nog heel even. Het wordt, dan uh, kun jij ja. niet meer over straat, hè? Dat begrijp je toch wel? Eens? Nee, nou, ik wel, denk ik. Maar ik, nee. weet, je, weet je wat ik nog het ergste vind? Ik? De hele avond tegen alle belangrijke mensen daar. En daar hebben we het over hele belangrijke mensen. Hele de belangrijke hele mensen. familie De Mol, ja. Fransje Bauer... Ja, hoor. ...en nog ja. diverse mensen, die ik zou kunnen noemen. Stacey Roos. De hier hele uit. tijd gezegd, weet je wie leuk zou zijn voor dit programma? Nee, sterker nog, weet je wie leuk zou zijn om de omroep te redden? Jantje Roos. omroep en dan krijg ik, dan krijg ik dit. Ja, Het is, een beetje ik, uitgelachen. De hele tijd. Ja, maar dit maakt niet uit. Ik, ik, ik blijf gewoon doorgaan, want nee, ook al, ook Leo, al komt hij liefde van één kant. Ja. Hij blijft komen, weet je wel. Leo, ik, moet, ik, moet, even, Leo. ik heb nog even één opmerking over de nieuwe spits van Feyenoord. Ja. Welke? Pellen. Oh, Pelle. Ja, die let az, op mijn man. woorden. Let op mijn woorden. Willen de Nederlandse competitie is hartstikke leuk. En er gebeuren een heleboel dingen. En Pellen wordt topscorer. <laughs> Leo. Nou, dat dus nou, vind ik nou, een leuke, zeggen, vind ik ik nou een leuke versje. Ik nuanceer dat zo. iets, die, die, die, ik, ik dat die gaat er tussen de 15 en 20 maken. Maar Leo, dat ja, is toch Jan? een vlotte spits van AZ? Zegt u? Dat ja, is maar toch maar een vlotte, was, die bij toen, Parma toen, ook toen geen deuk in een pakje Parma om heeft geramd? Toen was de Nederlandse competitie een stukje sterker dan dat hij nu is. Oh Als dus ja. nou, jij denkt dat een kleine stukje extra reactiesnelheid wat hij toen nodig had die niet had en nu wel nu gaat hij gewoon gaat 20 toepen te maken. Pelle gaat de voetbalwereld verbaasd uh, zo. doen staan. Nou, hartstikke leuk. E, wie wordt de kampioen? Kent hem? <laughs> ja, Tentum of nog steeds hè? <laughs> ja, <laughs> nou, mooi. Niks aan. Nee, nee, vooral we niks aan. Wat irritant trouwens dat hij Van persie die we drie gemaakt heeft. Ja, en een penalty gemist. Heb je die gemist? Ja. Een penalty gezien van nee. hem? Ja, met je paninka. Mislukte, uh, mislukte paninka. Ja, dan ben je echt een lul, hè? daar vond ik die missen van Joe, iets leuker. Nee, zo is het maar niet. hey Leo, uh, Ajax was uh, knudden met een rietje. Nee, jongens, leuke wedstrijd. Oh, mooi. hey Leo, dankjewel, hè. Ja, alles nog iets. Ik vond dat het Van Basten ook een zwak verhaal had... over die aankopen en die verkopen. Dat wist hij allemaal, dus dat is allemaal slapgelul. Ja, je hebt gelijk ook, Leo. Waarom niet dan? Afbranden die zakhooi. Ja. Huppigee en door. Marco Van Basten. Hou van... Ja, dankjewel. Heet. Je bent een schat en engel. En Leo, Zie je volgende lekker slapen. Lei. Ja. Ja. Dag Leo. Dag Leo. Siebeck. Hey, Siebeck. Ja, die komt eraan. Echt waar? Ja, Lea, ja, ja. Dat die overgaan voor Holland. En, noeike, noeike, noeike. noeike, noeike. Oeh. Haha, ah, leuker hoor. Nou, hey, Leo, hallo. Hey, Hey, hey. Echte jammer. Een wilde zwaan. Een ander perspectief. Een vreemde dimensie. Onze... Martina. Martin heeft zich helemaal kapot gelachen om dit land. Men dacht dat daar een vliegtuig was gegijzeld. Waarom, weet nog steeds niemand. Maar zij dachten niet. Die NOS had zelfs een extra journaal. Dus vroeg twee f 16 naar die gegijzelde Boeing. Maar die piloot die vraagt aan die luchtleiding of daar een gijzeling aan die gang is. Want hij schrikt zich kapot van die straaljagers. Dan lijkt het mij toch wel normaal dat jij je gaat afvragen of er wel iets aan die hand is. De piloot van een gegijzelde vliegtuig weet namelijk niet dat hij gegijzeld is. Dat is vreemd, vind je niet? Die henowets meldt dat er een gijzeling aan die hand is. Dan wordt die toestel aan die grond gezet. Die piloot laat nogmaals weten. Dat er niets aan die hand is. Die NOS meldt dat er een gijzeling aan die hand is. Toch komen alle hulpdiensten uit Noord-Holland toegesneld om te helpen. Dan stapt die piloot uit om te vertellen aan die arrestatieteam dat er daadwerkelijk niets is gebeurd. Die NOS meldt dat er een gijzeling aan die hand is. Die NOS. Krijgt een passagier aan die lijn vanuit die toestel, die zegt dat er niets vreemds aan de hand is. Dat zij ook niet weten dat dat van een gijzeling geen sprake is. Die NOS meldt dat er een gijzeling aan de hand is. De vliegtuigmaatschappij Voering laat weten dat er echt zeker en zeker te weten geen enkele vorm van gijzeling geweest is. Die NOS begint te twijfelen of er een gijzeling aan die hand is. Oeren ging het zo door. Totdat het ook bij die NOS doordrong dat er echt niks was. Martin heeft zich kapot gelachen. Wat een chukus! Denk daar maar eens over na. Tot volgende week. Help, NOS! Help, NOS! Ik word gegijzeld! Ze hebben mij te pakken! Help, help! En eens even kijken of ze van Martin ook een extra sonaatje over hebben. <laughs> Ja, mooi hoor. Rensgeleide is de nummer 2 van de SP, maar al sinds jaren dacht de onbetwiste nummer 1 van Echter Janne. Het was een tumultueuze week voor de Socialisten. En de vraag is hoe de partij de vrije vallende peilingen gaat stuiten in. Het Haags Geluid. Renske de van de SP. Hi Jan. Hi Rens. Ik vind het zo lief het getortel altijd. Maar ja. nu, serieus? Oh. Zelf vraag u zo. Renske? Ja, Jan? Wordt die godvergeten, kale zuur, zeikbak van de, van de PvdA, opeens de baas hier? Nou, volgens mij niet hoor. Oh, nou, Ma nou want, wat, wat, wat, wat uh, roemer doet... Uh... En de nee, doet Nee, maar, maar Jan, kom nou even serieus. Oh, ja. We staan op verdubbeling in de peiling. Doet geen waar. enkele partij ons na. Nee. Uh, de Partij van de Arbeid staat nog steeds op verlies na de vorige verkiezingen. Ja, dat... Laten we ook gewoon even bij de feiten blijven. Isa. We zullen wel zien wat er de komende weken gebeurt. Ja, ja. Maar wij gaan ervan uit dat we nog steeds de grootste kunnen. Ja, maar, maar hey, Rens, luister nou eens. Wat is er met Emiel? Want, want hij ging geweldig, de, de nationale troetelbeer. Iedereen die dacht, nou, het kost me allemaal geld. Maar ik ga toch op hem stemmen, wat een ontzettend lieve man is... En plotseling, is het premierkramp. Nou, Nou ja, je zag natuurlijk in het RTL-debat dat hij even van zijn stuk was gebracht. Dat ja. kan met mensen gebeuren. Hè? Ja. En Niels is toch ook maar een gewone mens. Gewone mens. En uh, nou ja, blijkbaar heeft dat heel veel invloed. Ik word er ook wel een beetje moe van dat dat tot ten tot treuren overal wordt uh, herhaald. Ja, maar weet je wat ik dus, nou niet uh, laten begrijp? Laten we dat vanavond gewoon lekker niet doen. Nee, hey, nee. Wens, Wenske. Weet je wat ja. ik nou niet begrijp, hè? Nou. Het gebeurt heel weinig hoor, dat ik een slechte avond heb. Liever gezegd, het is nog nooit gebeurd. <laughs> maar stel nou, hè. stel nou dat ik zou hebben. Dan 80%. Dus zou ik de volgende dag toch niet zeggen of de volgende week van. Nou, ik ga deze week uh, even mijn best doen. Nou, ik bedoel, Emil wordt gevraagd hoe hij daar zelf over denkt. Hij heeft daar zelf uh, commentaar op gegeven. Ik denk dat het ook wel heel goed is dat een politicus laat zien dat hij ook uh, gewoon mens is. Um, ja, ik vind daar niet zoveel mis mee. Hé hey. hey Rens, luister, het was een, vandaag een heel groot stuk in NRC. Gisteren eigenlijk. Tony al had het geschreven. En het kwam er een beetje op neer dat, dat Roemer en de SP zo weer langzamerhand worden doodgeknuffeld door het maatschappelijk middenveld. Andere partijen gaan bellen. Maatschappelijke organisaties, maatschappelijk middenveld gaan bellen. Ineens word je overal bij. En word je overal bij betrokken. En zo zachtjes word je ingesloten, En word je weer samen dood, doodgeknuffeld. Ja, je komt zelfs echt. Jan op de radio. Ja, jij bent verdorie bij ons altijd op de radio. ja. J jullie hebben mij al heel vroeg ontdekt. Ik wil net zeggen, we volden voor het... je. Je weet als jullie de baas worden, ik heb wij een baan. Hè? Toen jij nog in <laughs> het kraakpand zat met, met drie zeteltjes, uh, belden wij ook al uh, ja, eventjes. Ja, nee Jan, dat weet ik. Ik zal, nee. ik zal je ook niet te kort meer doen. Nee, nee. komt zo fijn. Maar de vraag was dus. Uh, is, is, is, is dat knuffelen jullie misschien een beetje te veel geworden? Jullie zijn niet meer die frisse protestpartij van de Zo leer. veeg. Ja, dat nou, wordt zochtig, Nou ja, ja, goed, dat zou kunnen. Ik denk dat dat iets is voor mensen die ernaar kijken en een beetje van een afstandje zien. Ik vind het wel heel grappig dat je opeens uh, uh, uh, uh, uh, wordt gevraagd voor van alles. Maar ik laat me ook de kop niet gek maken. Want uh, ja, op het moment dat het wat slechter gaat, dan uh, zien ze je allemaal weer niet staan. Eerst zien dan geloven met dat soort zaken altijd. Ja, maar dus, ik, ik, als ik word uitgenodigd door zorgbestuurders, dat gebeurde in het verleden ook, dan dus zeg ik altijd: ik wil prima komen kijken, maar ik wil geen PowerPoints en dure lunches. Oh. Uh, en uh, dat zal ik blijven doen. Broodje kaas, Rens. Ja, broodje kaas. En gewoon de praktijk ook zien. Want uh, meestal weten bestuurders het heel prima in PowerPoints te laten zien. Maar ze hebben geen flauw idee hoe het echt is Ja, Ja, ondertussen. ondertussen de, de, de, toch hè, de 3%-norm halen we als toch niet zo hard als we eerst dachten. Over my dead body. Pensioenleven, het gaat toch gewoon omhoog? We gaan toch weer een beetje leuk meedoen in Europa? Zo zag je, zie je het gedachtegoed, het, het trotse gedachtegoed, het linkse, het maoïstische gedachtegoed van de SP ah. een beetje wegkwijnen in de wurggreep In de wurggreep wur van de gemiddelde Nederlandse... Samenwerking, dingen. Nee? Nou, nee hoor. Ik denk dat we heel glashelder zijn als het gaat over Europa. En dat we altijd hebben gezegd, samenwerken is prima, maar de macht afgeeft niet. En dat is eigenlijk altijd nog zo geweest. Ik denk dat heel veel mensen hebben gedacht dat wij tegen waren. Nou, en dat is uh, absoluut uh, nooit ja, geweest. Ja, maar ja, dat is dan toch uh, niet goed overgekomen. Oh. Of uh, misschien uh, dat we het nu uh, beter overbrengen, dat het aan ons ligt. Dat kan ook nog. Hey. Nee, ik denk dat het helemaal niet zo gek is dat we ook laten zien... dat we juist op Europa wel alternatieven hebben. Maar ja. dat we ook ontzettend kritisch blijven op de ongebreidelde macht aan die bureaucraten. Op zo'n ESM-noodfonds, hey. uh, wat gewoon ja. maar geld uitgeeft Brent. zonder enige controle. Renske, ja. jullie ja. hebben het poldermodel gesloopt. <laughs> ja. Nou, ja. lekker. Yeah. Nou ja, de heer Wintjes zei in 2009 nog, ik heb geen zin meer in gesprekken met de vakbond Pollenmodel dat uh, bestaat niet meer. En jullie nou jullie de schuld geven? En nu geeft hij onze schuld. Nou, hartstikke mooi ook, dat ach, hele pollenmodel, ja. Ik vond het ook vreselijk dat het met elkaar te smoeselen aan zo'n tafel. Pleur lekker op. En, Daar misschien, heb je en misschien moet de heer Wintjes er ook gewoon even aan wennen dat de kiezers en de burgers in Nederland op 12 september gewoon een keuze hebben. Ja, precies. En, ja, en misschien moeten gewoon als, überhaupt die vakbonden gewoon allemaal op miten met een gezeur <laughs> iedere keer en een keer lekker aan de bak gaan met, met die fluitjes en die petjes, toch? Daar sta je toch ook achter? Oh nee, jullie waren, jullie waren wel van de staken, toch? Nou ja, uh, dat is een middel waar de vakbond uh, over gaat, daar gaan wij niet nee. over. Kijk, op het moment dat jij je salaris kwijtraakt als thuiszorgmedewerker... of ja. je moet kiezen voor ontslag ja. en, komt en er is niemand die naar je luistert... dan kan ik me voorstellen dat dat op een gegeven moment oh, ja. gebeurt. Ja, gelijk uh, Maar dan, uh, dan ben ik ook wel solidair aan die baan. Hey, ik wil toch nog heel eventjes terug naar Samson, als je het niet heel erg vindt. Oh, ja leuk. Maar, ja, nee, want de ja, afgelopen ja, dagen, ja, ja, ik leuk. weet niet of jullie het journaal hebben gekeken, het NL 8 uur... ik vind dat hij nogal een setje in de rug begint te krijgen van uh, bijvoorbeeld Buitenhof... Want vandaag zat die driehuis, die zat bijna, die zat bijna met, met, met een lichte verstijving... zat hij naar, naar Samson te kijken en zegt, ja, u bent wel premierwaardig. Uh, een je dat waardig? nou? Ik vond het, ik vond oh, het... blij dat ik het gezien ik nee, heb. Ik had een steen door die buis gegooid, nee, echt. En, en, en, en bij, bij het journaal wordt hij de hele tijd, is hij de hele tijd de opener. En, en dan uh, de derde aard. we gaan ze nog eens vertellen dat, dat Rut alleen maar liegt. Ik, ik, ik, ik ben toch wel een beetje dat Samson nu de, de wind meekrijgt van, van het journaal en dat soort dingen. Heb jij dat gevoel ook, Rens? Rens? Ja, ik, heb, ik zal heel eerlijk zeggen dat ik de afgelopen dagen heel erg veel op pad ben geweest en weinig -Sjur. Oh ja, yeah. tomatensoep. <laughs> ja, ook. En tomaten um, Nee, maar ja, dat kan. Dat kan dat het natuurlijk nu op die manier uh, gebracht wordt. Uh, ik denk dat er uh, nu drie partijen zijn uh, die uh, mogelijk de grootste kunnen worden. Wij hopen natuurlijk dat de SP de grootste wordt. En laten we eerlijk zijn, dat zou ook wel goed zijn voor de Partij van de Arbeid. Want ze hebben nog een uh, behoorlijk links kiezingsprogramma geschreven. En als we dat waar willen maken, dan zullen ze ons toch echt nodig hebben. Waarom, uh, wil dan niet aan die, uh, waarom wil Samson dan niet tegen jullie, Emiel, zeggen van... Maar natuurlijk, Emiel, als we lekker groot worden... gaan we toch samen optrekken, schat. Tuurlijk. Ja. Nou ja, moet doet niet hè, die, die kleine kale apenbroek. Dat, nee. ja, maar ik zou, dan moet je echt even Samson bellen, want die zou dat wel moeten ja, maar je doen. Maar snap jij dat nou? Want anders is het, het is hetzelfde verhaal als in 2006, ja. de bos met een kopje koffie. En uh, nou, toen wilde Jan-Peter Balken er niet met ons en toen was het de klop op de schouder bij hey, Jan wat doe je Jan! Renzi, Renzi, en, uh, het is al uh, handjeklap begonia ja. het paars is er al doorheen. Ja toch, maakt dat ik ook. Maakt geen fukkel oh. uit hoeveel, hoeveel zetels jullie halen, handjeklap begonia ja. Nou ja, goed, dan moeten we vooral heel de grootste worden, want dan maken we dat. Uh... Oh, ja, ja. Nou, ja, ik, nou vind, ja. ik vind kiezen tussen de SP en Paas. een beetje kiezen tussen de enorme griep en de best wel zware enorme griep hoor. Dat is <laughs> ja, wat ik dan zeggen. Ja. Jan, ja, het ik ben ervan een zo... overtuigd dat jij niet zoveel ja. verdient. dat jij zo ontzettend. Nou, vindt. dan kun nou, je, dan dan je de, de, de, de pont niet doen. Dat is heel goed. Dus de, ja, de, ja, aan welke terminale ziekte willen je nou doodgaan? Ja, doodgaan ja, ja, Jij lijkt aan een enorme vorm van zelfoverschatting. Jij hebt gelijk ook. dat is inderdaad waar. En Jan echt... Heemskerk heeft er misschien wel meer last van. Die heeft wat meer bereikt, maar ja, nou, uh, nou, sorry hoor. Ik wil als die heeft niet veel meer dan ik. Ik scharrel net, net het kostje van mijn angstig piepende kuiken en het nest bij elkaar. En ja, dat is gewoon echt. Hij uh, zat vandaag bij. Ik hou van Holland. Nou, dat weet je toch genoeg. Nou, daar ben je toch echt de commerciële moeder Ja, dat wil ik zeggen. Dan moet je echt. Elke keer moet je krabben. morgenochtend pak ik gewoon een krantenwijk. hoor. Weet je, jij dat doen? Al heb je vijf zetels erbij, maar bij ik hou van Holland meeklappen met Guus Meurs. Dat doe je toch niet? Um, nou, dat, dat, dat kan ik niet meer zeggen van dat doe ik nooit. Nou, Renske, ik zal je één ding vertellen. Jullie kiezers, de, de, de, de, laten we zeggen, iets minder bemiddeld, uh, niet daar, per se, heel erg daar, rijk. Die, die nou, al mas hoor. Nee, helemaal niet. Ik vind het vreselijk. Je bent wel heel neerbuigend bezig, Jan. Maar je moet je ja. niet te goed voelen voor, voor, voor geen enkel programma. Ja. Je moet alleen wel nadenken, sta ik daar geen kunstjes te doen die niet bij mogen. Ja, dan nou, sta je daar uh, lekker mee te klappen met, uh, ik, met de knakhoort in je bek. Toevallig ook oh, onwijs van zingen. Ja, Die ga je dood. Hier, echte Jan. Ik hou van de... Rens! Nee. Hé, hey Jan Roos, je bent dus, gewoon jaloers. Da, ja, dat, dat, dat zie, ik zie je. Dat weten. denk ik ook ja, ik zou, En we ik zou, hebben hier al een kwartier ruzie over. Hè? Ik zou ook graag uh, heel dicht bij die boterskoppel in en de mol staan en dan meeklappen. Met, uh, met, met dan een leuk liedje van Marcus uh, Maar Is Marcus dit toch, het nog ergens relevant voor het gesprek, komt, gesprek met Renske? Dit? Er komt een moment dat jij ook wordt uitgenodigd. Nou, nou, nog. wat hopen ze. Waarschijnlijk komt Emiel Roemer dan binnenkort en die zegt... Nou, ik kom wel, maar alleen als Jan Roos er ook is. Dat, <laughs> ja, ja, dat is dat niet idee. hè? Hé, hey, Renske, we hebben nog twee schaatsen voor je liggen. Die neem ik van de week even mee naar Den Haag. Maar die heb ik echt liggen. ben, je, ben je in Den Haag. Liefde. Ja, van de week ben ik in Den Haag. Ben je in Den Haag van de week? Gaan we ja. weer beginnen? Ja, we gaan weer beginnen. Die bonus die In gewoon ja, het bonus ben je, je ja, ben jij er nog steeds bij. Ja hoor. Ben je niet gestopt? Nee, ben die niet Echt Nee, nee, dit zat er niet in. Oh, dit ja, jaar. Nou goed. Wens gelijk, dan mag ik je heel veel succes wensen. Super bedankt. Ja jongens, dankjewel. En we vinden jou, ondanks hier alles, een ontzettende lieve meid. Ja, nou. We houden <laughs> nou we zo. Ja, ja. hoor. Ja. Dag! Het Haags geluid. Ja, dat is helemaal lekker. Dan geven we twee première kaarten weg voor de verbouwing. De première van de film van het boek van Saskia Noord. Aanstaande succes. Met het boek. Aanstaande succes. Mag je dus naar een première, mag je dus al die sterren bekijken. Mag je dus een drankje drinken aan de bar met allemaal groten VIP's. en ik. Zoals bijvoorbeeld, ik noem een Jan Heemskerk. En dan ga je hond. reageert. Nee. Hashtag ja. Echte Janne kan je dus twee kaartjes halen... morgen feestje in Amsterdam, gratis drinken en een boekje erbij. Nou. Voor op de play. Nou. En niet reageren. Nou. Nee. Prachtig. Nou, het snopistische hoor. publiek van Echte Janne. I love you. Ja, zo is het toch? Terwijl ja, jij zo'n populist bent. Ja. En zo'n man van het volk. Nou, dan zou ik wel bij ik van Holland zitten, ja, ja. Dat dacht ik ook, juist precies. Ja. hey laten we eens <laughs> anders doen, want ja. ook de liefdespantor... die leest wel eens een krant en wordt daar niet altijd vrolijk van. Dagboek van de lintespant. Ja, in de nieuwe bijlage Vonk van de Volkskrant... stond dit weekend een mooi onderzoeksverhaal van Martin Sommer... over segregatie in Nederland. En dan een keertje niet de wederzijdse afzondering... van bevolkingsgroepen van verschillende etnische afkomst. Nee, dat was nou net het leuke. Men had compleet allochtoon Nederland uit het onderzoek gesloopt... en alleen gekeken naar de autochtone bevolking. Wat blijkt? Hadden we hier vroeger een grote middenstand. Nu gaat een diepe en groeiende kloof... tussen de bemiddelde elite die hecht aan gezinswaarden goed is opgeleid en eigenlijk tamelijk moreel hoogstaand en idealistisch leeft. En aan de andere kant een laag opgeleide onderklasse vol met gebroken eenouder, gezinnen, obesitas, drugsgebruik, criminaliteit en lichte zeden. En natuurlijk haat tegen het establishment. Grappig ook was het stemgedrag van Nederland minus de allochtone burgers. In de Randstad bijvoorbeeld is dan de PvdA meteen van de kaart geveegd. Voor de PvdA was er sowieso geen goed nieuws. Het profiel van een autochtone kiezer komt kortweg neer op zeurende bijstandstrekker. Nee, dan doet de PVV en de SP het electoraal een stuk beter. Zouden zij de lijstverbinding aangaan... die op grond van hun vrijwel identieke stemmersprofiel voor de hand ligt... zijn zij de onbetwiste kampioen van laagopgeleid en woedend Nederland... en de arbeidsondergeschikte... En dat het GroenLinks maar niet lukt het zeteltal op te drijven... dat komt doordat ze zich richten op linkse mensen... in plaats van hun werkelijke electoraat, de idealistische liberaal... die heus wel goed wil doen, maar niet ten koste van al zijn poen. Groen-rechts dus. Hetzelfde gevaar bedreigt ook D66 als Pechtold verder gaat met zijn flirtage met links. Alleen de VVD snapt als onvervalste elitepartij... waar de boterham is gesmeerd en blijft daardoor moeiteloos kampioen van de Rijken. De confessionele partijen tenslotte, die moeten zich volgens Sommer en de zijne richten op de Bijbelbelt van Groningen tot Middelburg. Waar de christelijke kaart nog iets waard is. Net als de Partij van de Dieren gewoon vol gas voor de zielige beesten doctrine moet gaan. Special Interest partijen heet dat voor relies, respectievelijk dierenbeschermers. Ik vond het een zeer inzichtelijk en gevoelsmatig sluitend verhaal van Martin Sommer en zijn mate. Toch vreemd dat de politieke partijen in de breedte kennelijk zo weinig snappen van hun eigen electoraat. Dat doet wel geen wonderen voor mijn vertrouwen in de politiek. Dagboek van de liefdespanter. Zo, zo, dat was, dat was prima hoor, dat was, was, was helemaal niet goed. Uh, je kan trouwens... Uh, de... Het was helemaal niet goed. Het was heel, helemaal goed. Oh, zei helemaal niet goed hoor. Nee, ze zei nee. helemaal goed. Oh, Oké, okay. nou vind ik ook een keer leuk zeg. Jezus. Je kan nu gratis bellen van 2 om je mening te geven over de stelling. En de stelling is vanavond, als je niet stemt, moet je ook je kop houden over politiek. En zo is het maar net. Maar, dames en heren, jongens en meisjes, echt een het is niet te geloven. Ik heb er voor moeten spreken. Maar we hebben een winnaar van de twee premièrekaarten. Morgen in Amsterdam. Uh, de film, de verbouwing, boek van Saskia Noord. En de winnaar heet Daniel Temming. Daniel no. Temming, hartelijk gefeliciteerd. Je kunt de kaart afhalen, maar god mag weten waar. En je kunt nu in elk geval gratis inbellen voor wat er geleuter op 080121 En de stelling is, als je niet stemt, moet je ook je bek houden over de politiek. En uh, zo so is het maar net. Zwemmen, uh, ja, daar hebben we dus al een keer goud geworden. En vier gebrillen, zo nog meer op. Want dit is uh, baanwielrennen zilver en uh, nog wat brons en, en wiel ook nog zilver. Ja... Uh, ik zeg maar wat, want we weten niet helemaal zeker hoe het staat met de medaillespiegel... ...tot op heden bij de Paralympische Spelen in nou, Londen. Want we halen heel wat binnen, hoor, onze nou. jongens en meisjes zonder armen en benen, Onder het motto, goed materiaal is alles, bellen we met Frank Jol van de Orthopedische Dienstverlening. Frank Jol uit Horen, die met de vrachtwagen vol met ledematen naar Londen is vertrokken. He, hele goeiedag, Frank Jool! Hele goeiedag, hallo. Zeg Frank, uh, uh, is er nog uh, iets te bejuichen geweest de afgelopen uren in het Olympisch Stadion van Londen? Ja, ja, ja, sluit ik van de dag hier af voor de Nederlanders. Maar Louvre Rijn Zilver op de 100 meter uh, uh, sprint hier in het Olympisch Stadion in Londen. Ja, dat is helemaal geweldig. 100 meter knep hard rennen uh, op jouw plankies ook? Ja, op mijn plankies, ja, als je het zo zeggen mag. Ja, nou, wat, wat is Fieber toch? Ja, ja, ja. En, en, en uh, waarom uh, uh, is het zo goed op, op, die, op jouw, uh, jouw uh, attributen? Nou ja, goed, waarom het zo op mij is, ja, dat weet ik niet. Uh, ja, dat, ik denk dat ik het leuk om te maken en, uh, en dat er geen bij staan, die erop loopt. Dus, uh, en uh, dat, is, dat is het voornamelijk, denk ik. Ah, zeg... maar, maar het is niet zo dat, dat, dat je zegt nou die van mij zijn zo goed omdat. Ja, nee, natuurlijk, de mijne zijn heel goed, ja. Omdat wij er heel veel in, in, in, in, in, in de afgelopen jaren en tijd uh, aandacht aan gegeven hebben. Om, uh, ...om de, de beste de best afstelling te hebben. En wij denken, wij denken uh, met, de, met de dingen zoals we nu in elkaar zitten... Uh, ...heel goed materiaal, van nu het beste materiaal te hebben, ja. Nee, hey, maar even een stapje terug. Wie begeleid jij zoal uh, allemaal van de Paralympische ploeg in Londen? Wat, gaat het nu over. Ja, ja, ja. dat is uh, Malou van Rijs, Suzanne van Duin, uh, Marije Smit, uh, Rolf Hertog. Dat zijn de, de Protegesland klanten Iris Pruijsen... ...die het waanzinnig gesprongen heeft vanochtend in de verspringwedstrijd. Hey, en, en hoeveel medailles verwacht je te halen? Ja, nou ja, we dachten meer. Da vandaag was een dag waar we meerdere medailles, dachten te halen, maar uh, ja, nou, er is uh, Suzanne is zeg maar, zeg maar, uh, uh, uh, ja, niet lekker gegaan en uh, ja, de medailles blijven een beetje uit. We hebben nu een zilveren en uh, Ronald een brons vanavond, dus uh, we hebben vandaag twee. Nou, en dat dus dan, dan na, na alles hè, medailles, het bouwwielrennen en het wielen. Wat is wielen eigenlijk? Is een rolstoelrijden zeker? Ja, wielen is rolstoelrijden. ja. ja, ja, ja, ja. Daar doe je niks voor, toch? Uh, daar wil je schoonmaken. Ja, schoonmaken, waarom niet? Zodat ze uh, beter al iets zeiden. En, zeg, en stikker, hoe kom jij in deze, stikker, hoe kom je stikker, in deze tak van Wat zeg je nou? En stickers verwijderen. Wat ga je verwijderen? Ja. Stickers verwijderen. Oh, stickers, ja, waarom niet? Ja, ja, ja, ja, ja zo gek. Nee, ik, ik kan me er weer een beetje tegen gaan. Zoals, uh, op het toneel uh, ben ik een beetje materiaal, banden wisselen. Ja, ah, banden wisselen, en, en, materiaalman ben je gewoon. Dat is met ja, de hiel. Ja, ja, ja, ja. ja, ja, ja Hé, hey, ja, ja. Hey, zeg Frank, luister eens, hoe kom je eigenlijk in deze tak van sport terecht? Um, nou ja, het is, het is, ik ben, uh, dat, dat ik op een gegeven moment uh, vroeger uh, heel veel wist uh, wat ik niet wilde, uh, wist ik niet wat ik wel wilde. Totdat ik in raking kwam met, uh, met dit vak. Nou, dat toen ben ik naar school gegaan voor het vak, helemaal goed. Dat ik klaar was met school kwam ik eigenlijk direct in aanraking dat ik zelfstandig ondernemer kon worden. Nou, dat heb ik dus uh, ook uh, uh, gedaan. En uh, vanuit daaruit, het sport altijd mijn passie gehad. En ik kon het heel goed, mijn, mijn sportieve passie, heel goed combineren met, uh, met mijn werk. Dus allemaal geweldig. Nou, super zeg. Hey. En vind je eigenlijk ook niet af en toe met dat hardlopen, hè? Met, die, met, die, met, die, met die protheses, dat gaat ja. zo ongelooflijk hard. Moeten die mensen eigenlijk niet gewoon met de normale Olympische Spelen meedoen? Hè? De, die hebben die, nee, die ene gozer natuurlijk. Uh, Oscar Pistorius, ja, ja, ja. dat ja, nee, yes. ja, vind ik dus wel. Weet je, op het moment dat je zo hard loopt in de limieten loopt, dan, dan hoor je gewoon thuis daar waar de snelste zijn. En waar het dan is of de Paralympische of Olympische is, dat maakt me niet uit. Ja, dat is ook maar een beetje... Dat, dat, maar is dat niet oneerlijk voor die mensen die gewone benen hebben? Nee, ja, waarom? Het, het loopt nog even hard. Dus het ja, ja, ja, maar als het nou harder ja. gaat lopen, als jouw fibers nou nog uh, harder fibreren. Ja, ja, is dat niet, niet zulke voor de mensen die, uh, die, die uh, gezonde benen hebben of geen benen hebben, om geen gezonde benen te hebben? Ja, ze blijft het. Kijk, uh, het is een strijd, gaat het worden. En, uh, en ja, goed, er zijn er maar een paar. Je moet echt heel goed zijn, wil je, uh, je echt kunnen meten met de snelste ter wereld. Hé, hey, uh, die, die, die, die, die dame die je begeleidt, die heeft dit het zilver gewonnen met 100 meter knepel hard rennen. Uh, ja. Waarom werd er geen goud? Eh, omdat je dan nee, niet genoeg renden. Ja, nee, begrijp ik wel. Maar lachen nou aan haar of lachen aan jouw plank. Nee, nee, nee, nee. Ik kan je vertellen, zij heeft een, een dubbele onderbeen amputatie. En met een dubbel onderbeen amputatie is de start gewoon een stuk lastiger als met één been. Ah, en die Goed. andere had één been? Ja, die andere had één been ah. en je laat dus zeg maar op de start heel veel leggen. Ja. Maar hou in de gaten, van de week 7 september loopt ze de 200 meter. En die gaat ze winnen? En als ze zo gaat blazen zoals het nu is, gaat ze die winnen. Ja, als ze en, helemaal op gang is, dan, dan, dan loopt het wel. Maar dat zie je vaak ja. he, in die, bij die Paralympics, want die kijken wel eens naar, want ik vind, ik vind het gewoon heel erg knap he, uh, allemaal. Maar laatst zag ik ook in zo zo'n zwemwedstrijd, er was een Chinese die had helemaal geen armen. En, ja. en die had alleen benen, en die ging als een torpedo, nou, dat was gewoon een torpedo, ja. dat was een Chinese torpedo. En die ging nou, dan ja. zwemmen tegen iemand met één benen en één arm. Ja, dat is, ja. Dat, dat is toch eigenlijk meer een beetje... Een beetje een, ja, dat zwabbert een ja. beetje. Dan ja. denk ik, ja wat ja. is dit nou? De, lekker tegen zo'n Chinese torpedo met je één arm en één benen. Ja. Ja, Af ja, en toe is het wel een beetje oneerlijk hoor, vind ik. Uh, dan denk ik, nou, nou ja, kunnen ze niet nou, alle Chinese het torpedo's tegen Nee, nou. zo oneerlijk is het niet. Ze hebben oh. gemaakt. Nee, gelijk ook. Nou, maar het is niet gewoon, ja. En als het een beetje oneerlijk is, het maakt het niet uit. Want gehandicapten kunnen leuk meesporten. Onze minister, Jan, Edith Schippers, die vindt dat namelijk. Dat gehandicapte mensen of mensen met een beperking. Contra, zoals dat is weet. volgende week bij Echt-Jan, oh, Ongelooflijk, van een toeval. <lacht> nou, in ieder geval, die vindt dus dat mensen met een beperking moeten meesporten. met, met, met, met ja, ja, gewoon valide sporters. En, ja. en, heeft wat vind jij daarvan? Nou ja, dat is goed. Ik dat integratie is goed. En het moment dat ze moeten kunnen meten. Dus uh, integratie gaan met elkaar kunnen trekken. Dus daar worden ze beter van en dat, uh, dat is gewoon goed. Ja, ja dat nou, vind ja. ik ook. Hey Frank, uh, ontzettend veel succes nog. En ja. Uh, ja, uh, maken er wat moois van, hè? want je, uh, vindt het ligt ook in jouw handen. Ja, nee, nou, ik zeg Ik zeg ja, blijf ons volgen tot, uh, tot de tiende. Zeker. Dat gaan we zeker doen. Zeker. Blijf boeren, uh, blijf, blijf olieën en, en, uh, en rennen erbij. Ja, en, en hou maar. Dag Frank. Okay. Dag. dag. Doei. Goed, do. Hoi. Doei, doei. Wat een geleuter. Wat een geleuter. Uh, Jan, voordat we beginnen, ik heb net op Twitter gevraagd... Uh, wie luistert er allemaal nog? En er zijn zes reacties binnengekomen. Dus ik wil graag even alle zes uh, ja, gedag zeggen. Nou, dat is leuk. Uh, Joost van Kuppenveld, leuk dat je luistert. Uh, uh, Abdella Dami, dankjewel. Hij zegt, ik ben net te laat, maar ook bedankt dat je bent. Hans Schreuder, uh, Jan Maurits, uh, Patrick de Jong en Christian Quint. En Peter Lendring. dat was hem. Dat zijn de luisteraars. Met een leuke moment. namen hebben ze allemaal. Ja, toch leuke -groepjes. Nou, dat Ja, zo een beetje Maar dan niet, niet overdrijven. Daar hangen er ook nog een paar aan de telefoon. Dus als je nou eens lekker begint met de stelling... Oh, dan, zijn er ook dan, we... uh... Ik denk dat we zo op die luisteraars zitten. Dus we gaan eventjes <coughs> gezellig met elkaar uh, even leuteren. Want ik hoorde laatst iemand zeggen in het café... De politiek is allemaal corrupt. En ze doen toch Goeien. niet wat ze zeggen. En ik ga niet meer stemmen. het nee. heeft toch geen zin. Nee. Allemaal prima en aardig. Maar ja... Dan blijf je toch lekker zeiken over de politiek. Nee, nee, want het wordt een stuk lastiger, vriend... want je moet namelijk gaan stemmen op een partij... die dichtst bij je ideaal komt. Dus ze doen niet altijd wat jij wil, hè? Nee. Maar dichterbij. erbij. Ja. De perfecte partij bestaat nou. dus namelijk helemaal niet. Nee. Dus jouw wantrouwende ja. politiek... die hou je maar lekker ja, voor Ja, zeker. Lekker wel, Dat is de zeker wel, dan. Dus of je stemt of je stemt niet. Maar, hey doch, en dus, komt nu de stelling... want dat is eigenlijk het ja, hele het verhaal goed, van doe, dit doe maar. praatje. Ja, hoor, ja, hoor. gratis 0800 1121... en geef je mening over de stelling van vanavond... Als je niet stemt, moet je ook je kop houden over politiek. Dus niets meer, ja, ik heb geen vertrouwen meer in de politiek. Wat heb je gestemd? Ja, ik stem niet meer. Je ja, houdt dan je kop over de politiek. Precies. Snap je? We hebben iemand met een hele boeiende naam, Jan. Uh, butotta! Edoch. Hey Wat zegt u? Edoch. Hey hey Edoch. Okay. Hey Edoch. Edoch. Nou, ah. Edoch, hey hey oh. welkom in de uitzending. Want nog no. nooit zulke grote lullen gezien als jullie... Het is niet te uh, filmen. Gehoord. Geho Dit moest echt... Dit, de de, de, ja, gehoord. De, uh, uh, gehoord. Grote lullen, komt. gehoord. We, we zijn op de radio. Kunnen we, we lully wegbezuinigen? Lully. En, en kunnen we jullie wegbezuinigen? En oh. nog één ding, hè? Hé, hey, toch even gesopen. Die christenhonden... Oh, kijk, we gaan schelden. Ja, de christenhonden? Ja, wij zijn vreselijk, maar meneer gaat nu schelden. Oké, okay. ja. Die christenhonden kunnen die ook wegbezuinigd worden en... ...uit de kerk geslagen worden. Ja, nou, oh, we God gaan de honden wegbezuinigen ja, en onszelf ook. dank voor je ook. bijdrage. Hey, dankjewel voor deze interessante bijdrage. Wat een geleunig. En... Misha, wil je ons ook wegbezuinigen? Misha, Misha is weg. Misha is niet weg. Misha, ben... hallo. Ja, hey, ben Misha, hallo ja. Hi. ja hoor, hoi. Hoi, hoi, hoi, hoi. Hoi, ja. Hoi. Ja, ja, ja. Daar ben ik dan. Nou, daar ben je Misha. We zaten op je te wachten, jongen. Heb je ook nog een reactie ja, op de stelling ja. van vanavond... ...als je niet stemt moet je kop houden? ...politiek, ja, dat ben ik er wel mee eens. Okay. Maar mooi. het probleem is, uh, uh, uh. en nu komt het, ja. het leuke is dat je natuurlijk ergens op stemt ja. en daarin meegaat uh, in, in de ideeën. Ja. Maar nou. dat die ideeën soms uh, overboord worden gegooid ja. voor een coalitie. Zeg maar gerust verkwanseld, Misha. Verkwanseld, ja, ja. precies. Dat is, waar. dat is een ellendig ding, dat had ik ook een keer. Er ging ik stemmen, ging, ik stemmen ging, dus eens, ging die partij... waar ik op had gestemd, samenwerken met de partij... die precies het lijnrecht tegenovergestelde wilde. Dat is iets. Wat krijgen we, godverdomme? Nou, ik stem op jou, omdat je dan niet met die lul in zee gaat doen ze toch. Dat is wel waar, Jan. Ja, maar dat bedoel. is coalitiepolitiek. Daar zitten we in Nederland nou eenmaal vast. Dat da da ja. vind ik nou exact... Want, want als, je, als je niet stemt, dan moet je ook niet lul over de politiek. Nee, maar die kun je niets, niet... Ja, nee, maar... Ja, nee, ja, wat nou, wil je dan? God, dat je, steek, je stemt, dat je nee, stemt nee, op, op, de, op de Partij ja. van de Arbeid, misschien in jouw geval... en dat je dan wil dan maar 76 zetels houden, want dan kunnen ze hun eigen beleid doorvoeren. Nee, wat maar, dat, dat, nee, maar ja, goed, maar dat ze niet met de VVD bijvoorbeeld gaan. Dat dus tot de aardsvijl? Oh ja, nou helemaal goed, ja. Hartstikke. een ja. Hé, hey, Ivan. Goedenavond. Ah, hey, goedenavond. Klink je lekker wakker. Wat een heerlijke, wakker en opgewekte stem. Hey, ja. Ivan. Ik ben het uh, eens met jullie stelling. Meen je nou? Wat is de stelling eigenlijk? Ik zal het vertellen. Uh, je kunt... Als je niet ja. stemt, moet je ook niet zeuren. Op... Oh, ja, ben je het eens? En waarom? En zo ja, waarom? En, en, uh... Nou, omdat je in Nederland inderdaad uh, niet echt een doel kiest, maar een, een, een globale richting. En uh, ik vind dat VVD en PVDA wel met elkaar kunnen. Omdat je dan de, de mooie kanten van beide uh, ideeën samenvoegt en dan een, een, een goede kant op. Uh, maar je bent echt een wijze idealist. En ik mag het wel, maar. Nee, ja, tot lief, die jongen. Die ja, maar, ja, maar. Dat... Bedankt Ivan voor je bijdrage. Ja, ja, wat een gelukt. Hey, ik, ik, ik hoop toch dat dit een meisje is. Jasmin, ben je een meisje? Ja, maar het zal wel weer een vriendin Jasmine van uh, een vriendin van ah, iemand zijn. Uh, wat zeg je? Hallo, met Jasmin. Hey, Jasmin. Ja, ik heb gemist. Ik heb u, ik heb u gemist. Oh ja? Oh, Jasmin, hallo, daar ben je weer. Ja, heb hallo, je een oude roos u gemist? gemist En, en ik, ik vind dat jullie een gezellig een gestel. Gezellig ja. Dat oh, is dus die Franse mevrouw, weet je wel. Je bent Franse. Jullie zijn gezellig met z'n tweeën, hè? Ja, dat nou, nou, uh, is niet, uh, niet, niet zo, hè? Uh, uh, je je t'aime Kent oh, uh, u dat uh, programma, Je t'aime Oké, als dat ligt dan mij, ik ga stemmen op u, jongens. Ah, ah maar, uh, <laughs> uh, maar, uh, maar kent u het programma uh, Je t'aime Hollande? maar een partij. maar een partij voor gezelligheid. Ja, Aspijn, la, ben je tikt er nog gezien. Wat een geleuter. Ah, Henkia. Ja, hallo. Hey, die... hey Heemskerk. L lekker interessant doen bij uh, lunch, Jurgen van den Berg. En dan toch, uh, ik hou van Holland doen. Dat heb jij een groot ego, hè? <laughs> heb je nou een groot ego? Je zou het ook kunnen zeggen: hij gaat overal zitten, hij heeft helemaal geen ego. Ja, een beetje intellectueel uithangen dan bij radio 1 en dan weer daar. En dan dat heet veelzijdigheid, denk ja, nee. ja, je bent gewoon een hoer, inderdaad. Je bent gewoon hey. een postie 2. Hé, hey, wacht even. Een postie 2, nou ja, goed, dat is ook wel eerzaam vak. Hé? Hey? Henk, ik bedreigd mij toch Oh, Henk, Henk, je moet je niet Jan bedreigen, vraagt hij. Hij voelt zich nu energiezonder te Nou, hij noemt het werken, maar het is meer gewoon een beetje bij de handen... met een microfoontje. Ja. En Henk, zo ik je Ja, Die klootzak van Jan. Die is lullig oké. Dank je wel voor je zinnige bijdrage. Ja, is het leuk? Wel, ja. Hé, Johannes. Ja, ik ben ook een beetje ontzettend... Uh, Johannes, haal even je telefoon uit je reed. Nee, doen nee. ik niet. Hey, je nee, hebt gelijk ook. Ja, laat maar lekker zitten ook, Upsca je hebt gelijk ook. Hé, hey, uh, dankjewel uh, voor je bijdrage. Leuk, ja, hi. Wat een geleuter. Oh, de Nanook. Zit er weer op, hoor. De Nanook, daar gaan ja. we weer. Wordt het ja. nog gewipt? Uh, Jullie geloven niet wie er volgende week komt. Jawel, dat heb je al verteld. Oh, echt? Ja. Heb ik het al weggegeven? Ja. Minister Schippers. Eén Schippers. We hebben gewoon volgende week een minister zitten. Ja. God, en dan moeten we dus zinnige vragen gaan stellen. Ja, dan moeten dingetje. we weer intellectueel gaan, doen. dan wordt Henk verbaasd. Nou, in ieder voor hartstikke leuk. Minister Schippers van de VVD ja. uh, volgende week bij Echt-Jan. We zullen haar het uh, naadje van de remd en uh, van de rest van de kledij. Uh, uh, uh, uh, ja. Hoe vond je het gaan, Jan? Weer met ik mij? Ik vond het heerlijk gaan. Ik zit nog een beetje te tollen dat ik voor prostituee weer uitgemaakt. Maar dat is ook weer een leuke nieuwe ervaring. Nou, je bent ook een licht commercieel we nee, Licht commercieel hoek. Kom maar, je bent een jonge ondernemer. Ik ben echt een liberaal. Zorg voor jezelf. Ja, je hebt gelijk. ook. Je hebt gelijk hartstikke ook. lief. Ik vond het leuk om weer te zijn, Jan. Die ja, geldt, ik ben ook blij dat je weer bent, Jan. Ja, oh, dat vind ik weer fijn om te horen. Want de kabouter was weliswaar veel aardiger. Op zich bekwaam. Maar ja, het is geen ja, jaar, Roos. Volgende week gaan we weer met Echte Jan Kralam met de minister Schippers uh, hier op uh, zondagnacht 12.02. Uh, ja, Bedankt voor het luisteren. Weer. Tot uh. volgende week. Kusjes en de groetjes, liefjes. Tot zover Echte Janne. Echte Janne. Weet je wat mij doet denken aan een polendrama, Saskia? Nou. Dat je jezelf had uitnodigen bij Ik hou van Holland. En weet jij bedenken. toevallig dat onze vriend Jan Heelskerk ja. daar vanavond heeft gestaan? Maar jullie komen dan ook uit een, uit een elitair kunstenaarsdorp. En ik ben van gewoon ja. een kom af. En ik sta gewoon nog in die massa ja, met beide bent, voetjes. Jij, en als jij, de SP straks wint, wordt jullie vergast. Tijd. En ga ik, gewoon, <laughs> ga ik gewoon nog mee.